De vrouw werd bij een van de buitenste controleposten bij het Capitool tegengehouden door beveiligingsmensen. Daarna ging ze er vandoor met in haar auto ook een kind van een jaar oud. De bestuurster werd uiteindelijk klemgereden door politieauto's en neergeschoten door agenten. Ze overleefde het niet. Het kind is uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. Over de vrouw is verder niets bekend gemaakt. Wel zegt de politie dat het overduidelijk geen ongeluk was, maar dat er geen sprake lijkt te zijn van een terreurdaad. Staatssecretaris Teven wil minder kinderen opsluiten in vreemdelingendetentie. Hij gaat op zoek naar alternatieven. Dat heeft hij de Tweede Kamer beloofd op aandringen van de oppositie... en van de regeringspartij PVDA. Kinderen van asielzoekers die met hun ouders op een schiphol aankomen... worden nu vaak meteen vastgezet. Ook zitten er kinderen vast in uitzetcentra. Volgens Teven zet je kinderen niet in een cel... tenzij het echt niet anders kan. In Zutphen heeft de politie in een huis twee dode mensen gevonden. De agenten kwamen aan het begin van de avond bij het huis aan na een melding. De slachtoffers zijn een man en een vrouw. Volgens de politie lagen ze al enige tijd in het huis. Verder is er niets bekendgemaakt over de omstandigheden of over de identiteit van de doden. Bij een achtervolging op de A16 zijn bij de Belgische grens verschillende politieauto's geramd. De achtervolging begon in Dordrecht, waar de politie rond half tien achter een Franse auto aanging. De bestuurder reed via de A16 naar de Belgische grens. Onderweg ramde hij een aantal politiewagens en gooide hij zakjes wit poeder uit de auto. Bij Hazeldonk lukte het de politie om de auto te laten stoppen en de bestuurder aan te houden. Bij de achtervolging is één agent gewond geraakt. Het weer, bewolkt en van tijd tot tijd regen. Het wordt vannacht niet kouder dan 8 tot 14 graden. Overdag buien, maar later ook wat zon. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Frank Dumas. Nou terug bij Casa Luna... Koen Vergeer is te gast. We hebben uh, uh, het hele eerste uur gepraat over de Formule 1. En daar gaan we dit uur ook weer over praten. Waarom? Omdat er een prachtige film uitkomt. Uh, sorry, ik moet zeggen, uitgekomen is afgelopen donderdag. Gisteren dus, vandaag, zo je wilt. Voor de beleving is het nog vandaag. Um... Een prachtige film eigenlijk die uh, het, leven schetst, uh, het werk schetst van Nicky Lauda en James Hunt. James Hunt, de flamboyante Britse uh, gentleman, vrouwenverzierder, partyganger, uh, feestbeest. En Nicky Lauda, de geconcentreerde professional die zijn team opjoeg. En uh, als, als leider had ook had, mensen moeten bang voor je zijn, want dan lopen ze tenminste een stap harder. Zeg ik het goed, Convergeer? Ja. ja. Ja, dat was heel erg zo de wereld uh, van die twee, en het waren twee werelden die totaal apart waren... met één grote uh, overeenkomst, ze waren altijd totaal gek op racen. Ze gingen allebei weer de baan op, ja. ja, ja. Ze konden het ook goed met elkaar vinden, hè? uiteindelijk. Ze gingen ook wel eens stappen samen. Uh, dat zie je in de film niet zo. Dan moet die rivaliteit wel mooi uitgespeeld worden, prima. Maar uiteindelijk waren ze, respecteerden ze elkaar heel erg... en ze gingen ook wel eens samen naar de disco en dat soort zaken. En dan ging Louder iets vroeger naar huis dan James Hunt. En James Hunt moest dan de volgende dag nog testen. En dan kwam hij op het circuit... En dan ging die testrondjes rijden. Dan was het natuurlijk verder stil. Je hoorde alleen die auto's over dat circuit gaan. En dan in één keer werd het stil. En meestal betekende dat crash. Dus dat team schrok zich kapot. En die mensen springen gauw in een auto en rijden dat circuit op... om te gaan kijken wat er gebeurd is met James Hunt. En ze komen achter op het circuit. Staat de auto daar in de kant geparkeerd. Dus ze schrikken nog helemaal. Ze gaan er naartoe. En dan ligt James Hunt achter het stuur te slapen. Want hij was nog moe van gisteravond. <lacht> En dat is James Hunt. Ja, dat was een tijd waarin dat ook wel gewoon kon bij. <laughs> ja, dan kun je je toch niet voorstellen met Vettel of Alonso. Nee, wat, dat, dat is een totaal andere tijd... Eh, waarin er gewoon, eh, nou ja, met, met, met uh, Sebastian Vettel... is gewoon bijna bloedzaai, toch, wat er nu gebeurt? Um, Vettel is momenteel heel dominant, ja. Dat is uh, in het loop van het seizoen zo gegroeid. En hij is nu twee seconden sneller dan de rest. Dus hij gaat misschien wel alle races winnen... die er nog zijn dit jaar. Hoe kan dat trouwens, dat twee beetje... seconden sneller? Dat is echt nog eens veel, Die De auto is gewoon ontzettend goed... En dat team marcheert als een trein. En de ontwerper van die auto is Adrian Newey. En als je Newey in je team hebt, dan ben je eigenlijk al bijna een kampioen. Want dat is een tovenaar? Ja, bij elk team waar, waar die man uh, op een gegeven moment verschijnt, zet hij binnen twee jaar zet hij eigenlijk een winnende auto op de baan. En dat heeft met aerodynamica heeft dat te maken. Hij, hij kan iets wat anderen blijkbaar niet kunnen. En dan is dat team ook nog zo goed georganiseerd in de loop der jaren. Met Vettel, met Horner, met, met alle medewerkers dat het nu ook helemaal ja, bijna vlekkeloos loopt. En bij Ferrari maken ze fouten, bij Lotus maken ze fouten... strategische fouten, technische fouten. Dus ja, ze hinken echt achterop. We hebben het dit uur over racen en alles wat ermee samenhangt. Als je een mooi raceverhaal hebt of mooie anekdotes hebt... bel ons alsjeblieft op 0800-1121. Dat is ons telefoonnummer gratis en voor niks. is dat kun je bellen, 0800-1121. Raceverhalen, raceervaringen wil ik gaan horen op dat nummer. Mailen kan naar Maar ook als je vragen hebt aan Koen Vergeer, schrijver en Formule 1-fanaat... dan ben je meer dan welkom op deze eh, kanalen, zullen we maar zeggen. Wat even over Vettel. Uh, Wint ongeveer alles wat er los en vast zit uh, en werd zelfs uitgefloten. Ja, ja, ja dat is een hele verkeerde boel. Uh, daar heb ik ook laatst een column over geschreven in de Formule 1. Dat is echt fout. Want kijk, Schumacher domineerde ook in zijn tijd, maar die werd niet uitgefloten. En dat is echt iets van nu. Mensen zijn ontevreden zodra er geen show meer is. Ja, hij domineert en dan gaan ze boeën hem uh, uitjouwen. Dat past toch niet bij een winnaar die een mooie prestatie neerzet, om die uit te gaan jouwen. Dus dat vind ik echt heel slecht. Ik heb dat ook nog nooit meegemaakt eigenlijk. Maar wat zegt dat over de sport? Dat zegt volgens mij niks over de sport, maar dat zegt iets over de uitjouwers. Ja, maar zegt dat ook niet of dat mensen zich blijkbaar lopen te vervelen langs de kant? Nou, dan moeten ze niet komen. Ja, maar <laughs> zijn die mensen... Ze betalen daar ontzettende nou, hoeveelheid geld voor om op dat uh, circuit te zijn. En dan gaan ze hun held, uh, of, een, of een kampioen, gaan ze dan lopen uitjouwen. Maar zijn die mensen gek of is de sport misschien toch wel een beetje saaier en voorspelbaarder geworden? De sport is momenteel, is, de, de races zijn momenteel redelijk voorspelbaar. Hè? En dat is jammer. Maar dan nog is het, een, wat, ik, wat ik al heb gezegd, dat is een enorm fascinerend schouwspel... Zeker als je ernaast staat, is het geweldig om naar te kijken. Maar Koen, ik ga je niet beledigen. Ik zou niet ja. weten waarom trouwens. Maar voor jou is Formule 1 natuurlijk altijd fascinerend. Ja, maar dan denk ik mensen... Je die hoeft maar ja. naar een wiel te kijken en je denkt, al, oh, wauw, wat een mooi wiel. Ja, oh, dat kan heel hard. Nee, maar, maar, maar die mensen gaan naar die races toe. En die willen graag uh, spanning zien, dat snap ik wel. Maar niet iedere race is spannend. Kijk, ik hoorde, ik hoorde gisteravond Jan Lammers ook vertellen op de televisie... van ja, de Formule 1 van nu is wel erg voorspelbaar. Maar ik denk denk, ja, Jan, je bent wel vergeten dat we in, vorig jaar in Brazilië fantastische ontknoping hebben gezien van het seizoen. Dat is een van de spannendste races van de laatste jaren. Daar gebeurde van alles. In de regenweer natuurlijk. Auto's gingen achterstevoren. He, uh, de kampioen lag in één keer achteraan. Of de, de, de, de gedoodvergd kampioen Vettel. Hij vocht zich terug. Hij viel weer terug. Het was heel spannend. En dan zit je allemaal ondersteboven voor de televisie. Van wat gebeurt hier? Nou, dus even, dat was niet even, echt voorspelbaar. Ik een klein vergelijk maken met uh, een wereld die ik uh, uh, wat beter ken dan de Formule 1. Namelijk de America's Cup. De zeilwedstrijd. Tussen landenteams, een uitdager en een, de vorige winnaar, zou ik maar zeggen. Um, en dat was, dat was redelijk voorspelbaar en saai geworden. Um, omdat daar met boten gevaren werd die niet zo heel hard gingen. Anders zegt het, het waren gewoon te bakken, eigenlijk. Um, en toen hebben ze op een gegeven moment bedacht, weet je wat? We gaan met de snelste en de meest radicale boten varen die er zijn. Namelijk uh, Katamarans met draagvleugels. Dus die komen uit het water. Het resultaat? Formule 1 boot eigenlijk. Formu echte Formule 1 boot en het resultaat? Ongekend spannende wedstrijd. Waarbij Amerika eigenlijk zo ver achter lag. Dat de uitdaging Nieuw-Zeeland zou winnen. En vervolgens buigt Amerika dat om. En wint. Heroisch. En nu zijn ook mensen die niets met zeilen hebben. Hebben ademloos gekeken. Ja. Ik denk ook wel omdat het, omdat het fascinerend is om te zien. Ik ben niet zo'n zo zeilert, maar... Uh, nee, maar er maar, zijn heel veel mensen die. Maar, nee, maar, maar ze ja, hebben het wel spannend gemaakt. Dat bedoel ik echt ja, maar te zeggen. Maar in de Formule 1 heb je ook een aantal seizoenen... die ontzettend spannend zijn geweest... waarin achterstanden werden omgebogen. Dus heel vaak dat de beslissing in de allerlaatste race van het seizoen... en zelfs één keer in de allerlaatste bocht van het seizoen gevallen is. Dus in die zin denk ik van ja, waar klagen we klagen over? Het is een heel spannende sport. Alleen momenteel... Na de zomer is Vettel heel erg dominant geworden. En gaat je, hij voor de vierde keer wereldkampioen worden? Je beschreef worden, ja? uh, net, net de, de, de bijna perfectie van de auto's. Ze zijn, ja. zijn inherent veilig. Er vliegt nooit meer wat in de brand. Ze gaan ook niet kapot. Ze, ze gaan maar. niet kapot. Uh, als er een crash is, dan stappen ze uit. Zeggen ze goedemiddag, prettige dag verder. En dan wordt de auto uh, weggetakeld. Um, hoe zou je Formule 1... als dat ja, maar Jij, jij ja. deelt, deelt die observatie, maar als je de Formule 1 spannender zou willen maken... Uh, hoe zou je dat moeten doen? Ja, daar is, daar is, daar is wel uh, over nagedacht ook. Want uh, op een gegeven moment hebben ze een bandenfabrikant gevraagd... Om, om een band te maken die wat eerder kapot ging eigenlijk. Een IKEA's uh, bedrijf. Uh, ja, precies. Uh, Jackie X heeft ook een keer tegen mij gezegd... Formula One now is too perfect. Het is te perfect geworden. En heeft hij heeft die denk ik wel gelijk... Om, ja, je streeft toch als team naar de perfectie. Dus ja, op een gegeven moment ben je daar dan misschien wel. En auto's gaan inderdaad niet meer kapot. Dus je hebt niet plotselinge onverwachte uitvallers... Nee. En de auto is eigenlijk ook uitontwikkeld? Uh, ja, de, de, de auto van nu, met de reglementen van nu... daar kan je niet heel veel mee aan doen. Maar... Gelukkig, volgend jaar komen we weer met turbomotoren. En dan komen er weer hele andere dingen komen in het spel. En dan zul je ook weer meer uitvallers zien. Want die turbo's, dat is allemaal weer nieuwe techniek. Daar zal wel wat aan kapot gaan. Maar even terug naar het geintje ja. van, van de Italiaanse bandenfabrikant. Die hebt het contract binnengesleept... waardoor zij de enige leverancier zijn van banden. Ja. Uh, dus geen enkel team mag op andere banden rijden. Nee, want het werd te duur. Uh, ja, maar wat was, het, wat was het gedoe nou? Nou, kijk, het, het, het, het idee was van... We, we vragen Pirelli, zo heette ze. Nee? Uh, piep. Um, die vragen we om een band te maken die wat sneller verslijt. Eigenlijk voer je dus de imperfectie voer je in in de Formule 1. Een band die wat eerder kapot gaat... zodat teams wat meer speelruimte zouden krijgen met strategie. Want er moet gewoon een pitstop ingebouwd ja, worden. precies. Je en kunt niet kan... de hele race uitrijden op dezelfde band. Nee, je moest zelfs... Wat technisch prima zou kunnen. Of zeg ik nou iets Ja, dat kan, dat kan. Op een Zijn gegeven moment waren de banden die de hele race meegingen. Jazeker, ja, ja. En misschien wel twee races uiteindelijk, uh, niet zo'n probleem. Maar Pirelli, die banden moesten dus wat sneller verslijten. Bovendien was de regel ingevoerd, er zijn twee soorten banden. Een wat hardere en een wat zachtere. En gedurende de race moet je één keer met die harde... en dan ook één keer met de wat zachtere band rijden. Dat was het idee. En zo kun je dus spelen met allerlei... Uh, uh, strategieën. Want ik begin met de zachte en ik rijd heel hard weg. Maar daaraan moet ik nog voor straf nog tien rondjes op die harde band rijden. Of ik wissel ze af. Nou ja, er waren allerlei mogelijkheden. Want zachte banden zijn vooral voor, voor, voor nat weer? Nee, zachte banden zijn, uh, die hebben wat meer grip. Dus dan kan je wat meer power op de weg leggen en dan ga je dus wat harder. En met zachte banden kun je dus snellere tijden rijden. Alleen zijn ze dan ook eerder versleten. Dus dan ga je eerder naar de pits en dan word je weer ingehaald. Maar vervolgens uh, zijn heel veel mensen boos over het feit... dat het dus bewust eigenlijk te slechte banden gebruikt. Ja, dat, dat, dat klopt. Omdat, uh, omdat die, die banden op een gegeven moment... waren ze behoorlijk onvoorspelbaar geworden. De teams wisten er eigenlijk niet zo goed raad mee. En het kon gebeuren dat jij die banden niet goed opgewarmd kreeg. En dat je helemaal niet wist waar dat aan lag. Dat gebeurde. Of je reed de race uit, dacht je, op die harde band. En de laatste vier ronden was die band helemaal op. En dan werd je in één keer vier seconden per ronde sneller. En viel je zo tien plaatsen terug. Dat soort dingen zijn gebeurd. Dus daarmee werd de Formule 1 onvoorspelbaarder. En aan het begin van vorig jaar, 2012 zeg ik dat goed, ja. Toen, toen waren er in één keer in de eerste zeven races waren er zeven verschillende winnaars. En iedereen stond te juichen, dit is geweldig, geweldig, geweldig. Maar er kwamen natuurlijk ook puristen die zeiden, van ja, het is wel een beetje een loterij geworden. Want niemand weet precies hoe die banden werken. En als jij nou een keer geluk hebt dat het twee uh, graden warmer is op race day... en jouw banden doen het in één keer, dan ben jij de winnaar. Dus ja, weet je, de, de voor- voor's en tegen's. 0800 1121. dat is het telefoonnummer van Race Raceverhalen wil ik graag horen over raceervaringen. En Koen Vergeer, schrijver en Formule 1-fanaat zit hier naast ons. Corrie, goedendag. Ja, goedendag. ja. Ik had vooral iets leuks. We waren op vakantie in Oostenrijk. En mijn zoon, die was jarig. En die kreeg een t-shirtje van Nicky Lauda. Kijk. Voordat hij dat ongeluk gehad had. En het is... leukste is dat zijn kleinzoon. die slaapt er nog wel eens in. Wat voor shirt is Ik het? Nog Ik heb hem nog steeds. En wat voor shirt is het? Van Nicky Lauda. Ja, nee, maar wat is erop te zien bedoel ik? Er zijn, uh, zijn gezicht. Er ah. zijn uh, evenbeeld. Ja, ja. Toen zag hij er nog goed uit waarschijnlijk. Ja, het was uh, een wit shirtje, ja. Ja, met, met of zonder nee. handtekening trouwens. Nee, ja, dat, dat weet ik eigenlijk niet. Ja, ja. Ja. Oké. Is het leuk om... Wat vindt u van Formule 1? Leuk. Volgt u dat, mevrouw? Nee hoor, helemaal niet. Maar nou ja, als je zegt... Mijn zoon was van 7, 67. 7 juli 67. En uh, ja, die was natuurlijk wel uh, geïnteresseerd daarin, hè? Ja, ja. Dat dus uh, ook wel leuk om te stellen. Dank, dank daarvoor. Dank u wel. Ja, ja. oké. Okay. Dag. Jan, goedenacht. Goedenacht uh, met Jan Flippo. Ik had een vraag aan meneer Vergeer over Jackie X of hij die, die wel eens gesproken had. Ah, yeah. Ja, die heb ik inderdaad gesproken, ja. Ja, dat was heel ja. erg leuk. Dat is, dat is mijn jeugdheld. Vroeger, vroeger hield ik als kind... hield ik zelf ook races op zolder... met mijn speelgoedautootjes. En dan werd Jackie X werd altijd kampioen. Dat werd hij dat echt niet. Maar bij mij thuis op zolder werd hij dat wel. En dan speelde ik eigenlijk zelf al... Olaf Mol. Ik gaf ook het commentaar bij die races. En de afloop, dat bestond allemaal toen nog niet... ik was mijn tijd ver vooruit, deed ik ook... items met interviews en dergelijke. En dan ging ik Jackie ook interviewen... En ik hield de score bij en zo. En aan het eind werd hij wereldkampioen. En toen in 2003 of 2005, ik weet niet meer precies, was hij op Zandvoort. En toen dacht ik: Dit is mijn kans. Ik ga hem nu echt interviewen. Ik schreef hem inmiddels voor een blad. En toen heb ik een interview aangevraagd. En toen heb ik hem ook gesproken. En dat was heel erg leuk natuurlijk. Dat was een soort cirkel die rondkwam. Dat ik op Zandvoort in één keer met hem aan de praat was. En ik dacht echt: Van ja, ik deed dat elf jaar al interviews. Een beetje alleen moest ik zelf de antwoorden Wat geven. Geweldig, wouters is hè? Uh, Jackie X is van, ik geloof van 46. Dus, uh, maar ik had een vraag over. Ja, Wie, uh, vraag over Jackie. Hij is wereldkampioen geworden. Nee. Toen is je de pits gereden en toen werd uh, Rint, geloof ik, postuum wereldkampioen. Hij is niet de pits ingereden, maar hij viel uit in een Mag, race. Uit, ja. Ja, ja. Maar hij vond dat helemaal niet erg, want hij wilde natuurlijk... een dode coureur eigenlijk niet van zijn welverdiende titel beroven. Hij moest ja, natuurlijk heeft van... hij het nou ex expres gedaan? Of? Ja, daar is altijd discussie over geweest. En dat is, da daar zal hij nooit uitsluitsel over geven. Hij moest ja. natuurlijk van zijn werkgever moest hij uh, voor de titel gaan. Maar hij heeft zelf al een paar keer verteld dat hij dat helemaal niet erg vond... dat die auto kapot ging en dat hij, uh, dat hij het verschrikkelijk vond eigenlijk... om, uh, om Rient van die titel te beroven. Zo wil je geen kampioen worden. Ja. ja. ja. Hij kan trouwens en... hij kan echt prachtig vertellen over die tijd. Hè. Jackie X, het is niet zo'n prater. Maar als hij eenmaal een beetje los is... Dan, uh, dan, dan vertelt hij ook echt dat hij een survivor is uit die tijd. Hè. Iedereen om hem heen die ongelukte, En hij is een van de weinigen die uit de kruiddampen nog, uh, nog uh, overeind is gebleven. En hij was ook vroeger niet zo'n dikke vrienden met Jackie Stewart. Maar nu zegt hij, kijken we elkaar wel eens aan... en dan weten we eigenlijk wel genoeg, weer survivors. En... Ja, ja, de twee... Ik heb een keer een documentaire over hem gezien. Ik heb ook een knappe dochter, maar dat de zaken. Ah, ja, nou. Vanina, ja, ja, ja, ja. ja. Maar, maar, maar, nou ik... ja? Nou, maar Jan, Jan jij, bent, jij bent echt een fanaat, euh, zo te horen. Ik ben, ik, ja, ja, ik ben er gek op, ja. Ja, ja ik ben een paar keer in Maleisië geweest om te gaan kijken. Doe maar. Ja, daar is het goedkoopste. Nou. Oh, ja. zelfs met de reis mee? Nou, dan moet je de reis niet meetellen, dan moet je er no, wel nee, vakantie voor maken. Maar nou, ik had nog een opmerking over het niet schakelen. Ze hebben ooit een uh, Formule 1 uh, auto gebouwd. En daar hoefde je niet in te schakelen. En dat is uh, een DAF met een variomatic. Ja, ja, maar dat was geen Formule 1, hè? Dat was Formule 3. Was maar Formule dat klopt. 3? Ja, het was Formule 3. Oh, da DAF dan dat ging daarmee, ja. Oh. ja. Ja, die staat in het, uh, het DAF-museum. Ja. En uh, daar mochten ze niet mee rijden, want dat ging te hard. Dat ging te hard, ja. ja. Dat was een groot succes. Dus die werd op een gegeven moment verbanden, ja. Oh ja dat ja, is het echt ja. Nou, nou me hetzelfde met, met, uh, met four wheel drives. Die gingen ook te goed. Autos met zes wielen gingen te goed. Het werd allemaal verboden. Ja, ja. ja. Maar is okay. dat... Ja, wat wil je zeggen, Jan? Sorry? Nee, ik vind het hartstikke leuk. Uh, uh, uh, dit te horen zo over die Formule 1. Zoals u het allemaal uitlegt. Ik vind maar het, uh... even Koen, is dat nou even terug naar wat we het net over hadden. Over die, die uh, uh, Americas Cup. Is dat niet een dood in de pot? Het feit dat dus innovaties daarmee uh, gewoon ook onmogelijk gemaakt worden? Uh, hoe bedoel je, innovaties onmogelijk gemaakt nou ja, Als de auto's zijn die dus veel harder gaan dan wat er nu op de weg zit. Dat kan dus. Ja, dat kan, ja. ja maar ja, dan, dan moet je de circuit wel aanpassen... want anders vliegen ze er veel te hard af. En, en um, nee. ja, het zou nog harder kunnen, ja. Maar dan krijg je van die Landspeed Record-auto's... die dan op een zoutvlakte moeten rijden, weet je wel. En anders gebeuren dat er dat nare ongelukken mee. Dus Nee, de, de regelgever is eigenlijk altijd bezig... om de snelheid in te dammen. Want anders dan... dan kijk, je, je hebt in, in de jaren 60 had je op een gegeven moment een serie can -Am. Ja, dat was echt geweldig. Dat waren van die kanonnen. Je ziet ze nog wel eens in historische races. Het enige wat moest, moest aan die auto's uh, moest zitten waren vier wielen, twee deuren en een motor. En die motor mocht zo groot zijn als je je wou. Dus er kwamen op een gegeven moment echt 8, 9 liter motoren, 7 en 9 liter motoren in die auto's. En die gingen als de brandweer. En verschrikkelijk gevaarlijke races, die dingen gingen ook vliegen en zo. Er gebeurden heel weinig dodelijke ongelukken mee trouwens. Maar ja, op een gegeven moment werd het toch uh, het, het werd te duur. En de jaren zestig waren voorbij van vrijheid, blijheid. Dus er kwamen toch te veel regels. En al die constructeurs trokken zich weer terug. Dus, maar dat was zo'n serie waarin het echt uh, to the limit ging. Ja. Hmm. Uh, Jan, hartelijk dank voor het belletje. Ja, ja, en bedankt voor het programma. Graag, ja, graag, gedaan. graag gedaan. Met veel plezier. Um, maar wat, wat, wat, wat is nou eigenlijk de, de, uh, het grote voordeel van die Formule 1? Wat, is er nog steeds sprake van een spin-off naar uh, het soort het auto's het waar normale mensen uh, in rijden? Nee, nee, eerlijk gezegd niet. Nee, nee is gewoon een, het is een circus geworden waarin heel veel geld omgaat en waarin de Formule 1 de race de show is. En zo nu en dan uh, proberen ze nog wel eens dingetjes uit te vinden. waarvan ze zeggen. Nou, dit kunnen we wel op een auto gebruiken. maar dat gaat toch echt niet gebeuren. Uh, die curse, die dingen. Die, die, die, die, uh, die energy recovery system die ze nu hebben. Dus als je de auto remt. dan laat er een soort, soort dynamo-laten elektriciteit op. en die kun je dan later weer gebruiken. om weer wat harder te gaan. Ja, maar dat. Dat, dat, ik zie dat niet zo gauw in personenauto's. Uh, ja, dat zit er wel in, maar niet zoals in de Formule 1, zo, zo, zo extreem. Want daar gebeurt dat wel. Daar hebben ze wel dat soort uh, in. Ja, uh, ja, ja, ja, dat gaan ze nu gebruiken. Ja. En dat is allemaal om de, om de Formule 1 dan zogenaamd groener en energiebewuster te maken. Maar ja, het, het is gewoon een groot kunstwerk en het heeft weinig, uh, weinig praktisch nut. Maar kun je schetsen wat voor een krachten er op zo'n auto staan? Want dat, dat, de, de snelheid van, van optrekken is al waanzinnig. Ja, dan word je helemaal naar achter geduwd in, de, in, het, in het zitje, uh, is mij verteld. Ik heb het zelf nog nooit meegemaakt. Maar, maar de remmen zijn vooral, daar vertelt iedereen over, dat is fantastisch. Want als je op een gegeven moment, rijdt, je dus op een bocht af... 300 per uur of 250, eh, laten er 250 van maken. En je denkt echt, als je daar als leek in zit, van die bocht gaan we nooit halen. Maar er wordt rem in getrapt. Die remmen zijn zo fantastisch. Dan, dan, dan vlieg je je ogen uit de kassen en, uh, en alles zit te rammelen. Maar die auto komt toch die bocht door. En vervolgens uh, ontsnapt hij een waanzinnige hoeveelheid warmte dan bij die wielen. Ja, en, en, en, en, en bij het remmen dus ook inderdaad. En dat soort dingen willen ze dan opvangen om die dan later weer uh, voor extra power uh, in de auto te gebruiken. Rinsen, goedenacht. Ja, hallo, goedenavond. Ik had een vraagje. Uh, laatst uh, met de races, ik vorm hem ook Formule 1. Is er een uh, auto voor ongeluk? Als missen, ja. En dat was de schuld van de bandenleverancier. Uh, ik zag toen Bitstone. Ja, ik denk dat jij bedoelt uh, die banden die uit elkaar klapten in Engeland. Ja, klopt. Nee. Ja, dat klopt. Ja, ja. ja dat, was, dat was een flinke rel met Pirelli. Die banden moesten toen eigenlijk nog, uh, nog slechter worden eigenlijk. Die moesten nog iets sneller verslijten. Wat agressiever noemden ze dat dan. Maar uh, dus, dus hadden ze een nieuw systeem bedacht, Pirelli. Ik, ik ken dat systeem natuurlijk ook niet van buiten. Dat houden ze allemaal geheim. Maar die banden zouden wat sneller moeten verslijten. En Aan het begin van het jaar zag je al dat er een aantal auto's met kale plekken op de banden kwamen. Dat vond Pirelli niet zo leuk, dus daar wilden ze iets aan doen. Maar op een gegeven moment in Engeland klapten die banden ook uit elkaar. Want het was voor het eerst dat ze op een circuit kwamen... met wat, uh, wat, uh, wat snellere bochten. En daar kwamen die banden dus kwamen ze onder grotere spanning te staan. En daar uh, plofte ze uit elkaar. En dat gebeurde, ik geloof, in de training al een keer. En toen in de race een keer. En toen zag ik die tweede ontploffing en die was exact dezelfde als het eerste... En toen zei ik, ik zei er al meteen, uh, ja, ik, heb, ik, ik zag het, van dit gaat niet goed. Dit is een, dit is, dit is een soort structuurfout die je nu ziet. En uh, dit gaat fout. En uh, straks gebeurt er een ontzettend ongeluk. En dat klapte een derde en een vierde. En toen hebben ze de safety car naar buiten gebracht om die auto's langzaam te laten rijden. Ehm. Uh, en hebben ze tegen de coureurs ook gezegd van uh, pas op, want die banden kunnen dus klappen. En dat moest voor de race, en de, volgens mij was de race de, de week daarna, was Grand Prix van Duitsland al... hebben ze een oplossing gezocht om die klapbanden niet meer te hebben. Want dat was natuurlijk niet goed voor het image van de, van de bandenleverancier. Mm. Hey, even puur praktische vraag, want zo'n zo, zo safety car die gaat circuit op met een gigantisch snelheidsverschil, um, Die wordt nooit aangereden, zo'n ding? Uh, nee, hij is wel zelf een keer gecrasht in Monaco. Oh, dat is ook wel redelijk slecht. Uh, maar leuk, nee. is er geen enkele talkback met een uh, intercom systeem met de coureurs? Ja, ja, ja de, de, de coureurs hebben, hebben natuurlijk de boordradio. Ik geloof niet dat ze met de safety car zelf kunnen praten. Maar er is voortdurend is er communicatie. Maar die safety car mensen die zijn inmiddels zo ingewerkt. Dat zijn altijd dezelfde. Die weten precies wat ze moeten doen. En die auto kan hard genoeg. Maar toen, toen uh, in het weekend met Ayrton Senna hadden ze een auto die niet hard genoeg ging. En dat is een van de, van de dingen die ik bijgedragen kunnen hebben... aan het ongeluk van Senna. Dat is een auto die... die, die uh, en zag je Senna ook daar zijn beelden van... dat hij achter de, de safety car reed. En zat er gebaar van, ga nou sneller, ga nou sneller... want mijn banden worden te koud. De druk wordt te laag. Oh, dat kan ook nog? Ja. ja, helemaal gecompliceerde auto's zijn dat. Ja, dat zijn heel gevoelige, gevoelige dingetjes, ja. Als ze heel hard gaan en de banden zijn niet goed... dan uh, ontploffen de banden. Dat Met... hebben we dit jaar gezien, ja, ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Als je te langzaam gaat, dan worden ze te koud. Ja, en, en wat er toen gebeurde was dat de bandendruk zakte... waardoor de auto lager werd en dan ging die op de grond stuiten. Senna had zijn auto toen heel agressief afgesteld... en die auto ging daardoor op de hobbels van het circuit... zou die kunnen gaan stuiten. Want, want als die banden zachter worden, dan zakt die auto natuurlijk ook naar beneden... en het is allemaal millimeterwerk. Dus, ja. je... Mag ik nog vragen? Ja, zeker. Uh, nou, hoe was het ook vroeger? Had je vroeger ook één uh, bandenleverancier voor, alle, nee. voor één race? Of hadden we vroeger uh, meerdere merken? Ja, ja dat zouden ze nu ook weer moeten doen. Want, want maar dat kun... is veel leuker. Ja, natuurlijk. Dat uh... ben ik helemaal met je eens. Dat is ook zo. Dat moeten ze eigenlijk ook weer doen. Maar, maar op een gegeven moment waren er twee banden, bandenleveranciers in het begin van deze eeuw. Michelin en Bridgestone. Maar die, die mensen die wilden eigenlijk niet verliezen. Dat konden ze niet verkroppen. Dus die gingen testen, testen, testen tot ze erbij neervielen. En dan gaven ze een bakken met geld aan uit. En de Formule 1 werd te duur. Dus op een gegeven moment was het van... ja, als we zoveel testen, dan wordt het allemaal veel te duur. Dit kunnen we die sport niet meer handhaven. Dus uh, wat gaan we doen? Als we bandentesten uit willen bannen... dan gaan we maar één bandenleverancier nemen. Ja, dat vind ik een foute beslissing van, de, van, de, van het hele circus. Want ze hadden beter kunnen zeggen... van we nemen toch twee bandenleveranciers... Maar uh, we leggen het testen gewoon aan banden. Aha, oh, woordspeling. Ja. Maar, maar in ieder geval weinig testen. Ik <lacht> een van de redenen zag ik hem op een kilometer aankomen. GELACH Ja. ja ik kom, kom niet meer remmen. Ja. Nee, ik... En dan heb ik nog een vraag aan jou. Ja. Uh, en zien dat ik was onlangs op, op vakantie in Duitsland. En in het plaatsje Reemagen. En daar fietste je doorheen. En stond, op een gegeven moment stond er zo'n Formule 1 auto stond er afgebeeld. En daar stond ook een huis bij. En daar had hij dan die Correra daar dan gewoond. En dat was een beetje een Italiaanse naam. Ik weet niet, zeg je wat iets? In Remagen? Ja, dat stond een, was een huis. Ja. En Iets met uh, cabrioli of zo. Caraccioli, oh ja ja ja. En die auto stond de auto stond er dus afgebeeld. Die was daarin uh, gemaakt van uh, ja, een beeldwerk. Ja. En, uh, maar ja, dat scheen dus ook een uh, Formule 1-coureur geweest. Dus ja, dat is uh, van ja. voor de oorlog nog wel hoor. Dat is Caracciola, denk ik, die je bedoelt. Die had ja, inderdaad die een Italiaanse naam en dat was een Duitser. En uh, die Revo re Mercedes in de, tijd, uh, in de tijd voor de oorlog... was dat eigenlijk wel de beste Mercedes-coureur. Ik wist niet dat hij in remagen nog uh, geëerd werd. Heeft hij daar gewoond? Denk je? Uh, nou, het huis waar hij gewoond heeft staat er nog. En er staat een uh, heel groot monument, staat daar. En er is een okay. auto van uh, blondje, is daar, uh, nou, staat er aan het wat water ja. bij. Ja, dat was echt een vooroorlogse held, ja. Goed. Dus ik denk, uh, nou, dat is vast wel een bekende coureur geweest. Ja, ja, ja. Zeker. Veel dank, Rinsen. Oké, okay, nou nog. Ik zit hem een hartstikke leuk programma. Dankjewel. Dat vinden we fijn. Dankjewel. Okay. En een goede nacht. 0800-1121 is het telefoonnummer van Kazeluna. Daar kunt u op bellen met de raceverhalen. Of Kazaloenen-NCV.nl, Dat is ons e-mailadres. Daar kunt u ons ook op bereiken. John Vermeulen schrijft... Uh, het klopt, wat uw gast vertelt, dat gevoel bij de raceport is echt met niets te vergelijken. Het roept heel veel angst op, bij zowel de mensen die kijken als de rijders zelf. Ik heb zelf ook vier jaar aan motorracen gedaan in Nederland en bij onze buurlanden. En het gevoel is moeilijk uit te leggen, maar het komt over als een soort verliefdheidsgevoel. Bij mij dan tenminste, toen ik zelf op de motor meedeed aan wegraces. Kriebels in de buik, die had ik, zodra ik het zag of hoorde, prachtig. Dan heb je ook stukken minder tijd voor vrouwen. Toeval, wie zal het zeggen? Prettig gesprek nog, John Vermeulen uit Den Haag. Kijk, John, ja, <laughs> scoort. Ja, dat is een mooi verhaal. Nou ja, het mooie is, in die film, um, in de film Rush, wordt James Hunt ook neergezet... als iemand die uh, standaard voor elke race uh, gewoon over zijn nek gaat. En dan ja. zeggen de, de omstanders, zeggen, oh, don't mind him, dat doet hij elke race. Ja. Dat, dat hoorde erbij, ja. Hij was, hij was ontzettend bang dat het allemaal mis zou gaan. Dus hij was gewoon helemaal ziek en dan moest hij eventjes uh, braken naast de auto en daarna stapte hij in. Ja, dat klopt, ja. ja. Al en niet een glas champagne? Nou, ja, ja, ja. ja. Het, ja het, het, het, het was een, een losbol, en een feestbeest en ook op het circuit inderdaad. Dus uh, ja, of een biertje. De eerste belangrijke race van die hij won was uh, uh, in Zandvoort? Ja. Met het Hesker-team. Niemand had gedacht dat ze ooit een race zouden winnen. Maar uh, toen, uh, toen heeft hij een hele slimme bandenwissel. Ja, weer die banden. Heeft hij, in de regen hij, was hij de eerste die naar de droogweerbanden durfde te gaan. En dat was een goede gok. En daardoor kwam hij aan de leiding. En heeft hij ook laude achter zich kunnen houden in die race. Ja. Rogier, nacht. Een hele goede nacht samen. Je mag het zeggen. Um... Ja, ik heb een uh, vraag voor uw gast eigenlijk. Is, uh, ik weet eigenlijk al dat een aantal jaren uh, de gedachte al is dat uh, het circuit van Zandvoort eventueel de Bernie Ecclestone weer terug op de agenda wordt gezet. Uh, en dat de Pitstraat al verbouw, uh, verbouwd is en dergelijke zaken. Maar gaat het ook gebeuren of niet? Uh, ja, ik moet echt nee zeggen. Het uh, vindt ook echt zelf verschrikkelijk. Maar ik denk niet dat dat snel zal gebeuren, nee. Het is zo dat, uh, dat je ziet nu eigenlijk de Formule 1 ook gewoon wegtrekken uit Europa. Helemaal? Nou, niet helemaal. Er blijven natuurlijk wel een paar over. Maar er komen steeds minder Europese races. Weet je, dat Formule 1-circus organiseren kost zo ontzettend veel geld. Ja, dat, heb, dat hebben ze alleen nog maar. Ik in... weet ja, wat het kost, maar. Nou. Ja, dus, dus uh, kijk, dat gaan we hier ik in Nederland niet bij elkaar wel krijgen. Dat, dat... Ja? vroeger ging het inderdaad om de ontwikkeling van techniek en ontwikkeling van techniek van auto's en dergelijke zaken. Maar tegenwoordig is het inderdaad gewoon een sport of riches geworden en een prestigeproject en niet meer en niet minder, denk ik. Nee, daar heb je gelijk in. Dus, dus het geld speelt hier de hoofdrol dat ik denk dat, dat Nederland niet snel meer een Grand Prix zal organiseren. Bovendien is Zandvoort heeft natuurlijk ook nog wel het een en ander aan gebreken, niet genoeg uitloopzones en dergelijke. En ik denk nou ja, ook. Ja, kijk, het spiegel van Zandvoort is gewoon outdated. Ja, ja maar goed, je kan, je kan het natuurlijk opknappen. Maar dan moet je het een ja, en ander weghalen. Maar. Hè, ik bedoel, uh, Nederland als enige land in uh, Europa die nog in een crisis zit. Uh, <laughs> Nou, bijna goed ja. zullen we zeggen, Rogier. Maar het, het zou natuurlijk geweldig zijn als het terugkwam. Maar dan, dan kan ik je nog één ding adviseren. En dat is ga ieder jaar naar de historische Grand Prix op Zandvoort. Want dan komen die oude beestjes allemaal weer op Zandvoort rijden. En dat is echt een genot om mee te maken. Ja, okay. Maar er gebeurt ook nog wat een wel en wel ander op Zandvoort. Ja, en wat er onder andere gebeurt geweest, is dat er ook Duitse wedstrijden zijn van, van uh, Duitse uh, teams. En ik las in de krant dat dat waarschijnlijk ook weggaat. Ja. Ik weet eigenlijk nog niet waarom, maar de DTM want die voelde zich heel erg thuis uh, op Zandvoort. Al die coureurs zijn heel erg gelukkig met het circuit. Dat vinden ze een echt drivers circuit. Maar op een of andere manier uh, gaan ze toch uh, vertrekken ja, naar het Nederland. Ik las omdat ze ook vonden dat uh, Zandvoort uh, niet meer uh, voldoet. Maar ja, ook commerciële uh, dingen spelen een rol, ook daar. Oké, okay, ja, ja, want alle coureurs zijn altijd heel erg blij met Zandvoort. Ook met de atmosfeer, zee, het is allemaal gezellig, allemaal prima. Het circuit is goed. Oké, okay, Rogier, hartelijk dank. Ja, Hartelijk dank, Rogier. Uh, wat wat uh, een ja. punt speelt bij, bij Zandvoort. Uh, je zegt, het gaat om die commercie. Dus het, het is, wat, wat hebben we nog over aan... We uh, uh, hebben Monaco nog in Europa? Nee, we hebben er nog een heleboel in, in, in, in Europa. Maar uh, we hebben Monaco, Silverstone, Monza... Uh, Ring, uh, Spanje, Barcelona... Uh, dus dus in, die, in die zin zijn er nogal een spa-francociant... Spa maar hij zit ook heel vaak op de wip. Uh, van gaan we het nu nog wel of niet doen? Zou jammer zijn als hij er niet meer was. Uh, dus, dus er zijn nog wel een boel circuits over. En er zijn een aantal, dat zijn echt van die, van, die, van die legendarische banen... die er vanaf het begin zijn geweest. Zoals Monza, zoals Monaco en Silverstone. Ja, die zullen echt niet gauw verdwijnen. Kijk, Bernie is, ook, eh, Bernie is belust op geld, maar hij is ook niet gek. Nee, maar, maar ik hoor je wel zeggen, als dit zo doorgaat... dan heb je in Europa straks geen enkel uh, circuit meer over. Uh, niet veel meer, nee, nee dat klopt. Geen, geen Formule 1-circuits, laat ik het zo zeggen... waar, waar Grand Prix worden georganiseerd. Ik weet nog dat, dat Bernie echt voordat de crisis uitbrak... al uh, een keer heeft gezegd, en dat is een man van krassen uitspraak... van Europe is done. Daar, komen we, daar, daar gaan we weg. Dat is uh, passé. Maar dat, is, dat zou toch onvoorstelbaar zijn, of zeg ik nou iets heel geks? Want de autosport uh, uh, is van oorsprong. Een, de Formule 1 is ja. een Europese passie. Ja, daarom zie je ook, dat, dat vind ik tenminste, dat je ziet dat ze in uh, andere landen heel erg proberen om het Europese racen na, na te bootsen. En dat moeten ze eigenlijk niet doen. Ze moeten gewoon hun eigen cultuur maken. En, uh, maar, maar ja, wat, wat zie je? Waar, waar verrijzen de circuits? In, in uh, Abu Dhabi en in Singapore. En dat zijn natuurlijk uh, tempels van westers kapitalisme, laten we uh, wel wezen. Maar uh, sport Ecclestone wel in alle opzichten? Uh, als het om geld gaat wel in ieder geval. Ja, dat is duidelijk. Die, ja, die, die, man, die man weet precies waar het geld naartoe gaat. En dan gaat hij met zijn Formule 1 op vooruit of, achter, of achteraan. Ja, maar dat is allemaal geld gedreven. Maar er zit dus geen, geen gevoel voor, voor historie in achteren? Jawel, of jawel. Hij, echte hij, liefde voor de sport, zit dat er ook nog in? Maar, ja, Nee, het is wel meer liefde voor het geld, denk ik. Maar hij weet wel dat die historie wel nodig is. Kijk, je kunt het niet helemaal afknippen. Just, nacht. Uh, goedenavond nacht. Oh, ik had een vraagje. Um, tegenwoordig zie je dat er heel veel... in ieder geval, ik weet dat Peres volgens mij vorig jaar... eigenlijk alleen maar een Formule 1-auto reed... omdat die uh, achter zich heel veel geld had zitten. Ik vroeg me af hoe dat tegenwoordig nou is geregeld. Want het is nou niet een beetje dat... eigenlijk geld voor het talent van sommige jongens gaat. Ja, daar heb je helemaal gelijk in. Maar dat is, dat is, dat is uh, nou, bij, bijna nooit anders geweest. Ik bedoel, uh, Formule 1 is duur, weet je... Uh, Vroeger kost het je hele vermogen en nu kost het nog steeds je hele vermogen. Dus uh, ja, wat is er veranderd? En um, Dus je moet een hele zak geld meenemen als je, als je niet een enorm toptalent bent. En, um, dus vroeger kocht de coureur zich ook in en dat is nu ook zo. En de teams hebben het nu heel zwaar om zeg maar, aan te haken en een beetje goed figuur te slaan op die grid... Dus daar hebben ze geld voor nodig. Dus als er een coureur komt en die neemt een enorme zak geld mee... dan halen ze die graag binnen, ja. Hoeveel heeft een coureur nodig om ze in te kopen in een goed team? In een goed team? Nou, in een goed team wel heel erg veel. Nee, in een middelmatig team. Nou, graag 10 miljoen, 15 miljoen. Neem het maar mee. Sponsorgeld. Wat kost een team? Uh, wat kost een team? Nou, weet je, een aantal jaren geleden... laten we zeggen voor 2008... Toen had je teams, die hadden budgetten van over de 400 miljoen dollar. En dat, daar konden ze een heel seizoen mee racen. En dat is, het zijn schandalige bedragen, want mijn daarmee God, kun je een heel ontwikkelingsland redden. Mijn mond redden. niet heel snel open, maar nu wel. Ja, Ferrari en Toyota gaven meer dan 400 miljoen dollar uit. En kijk het die... Maar hoe kan dat? Hoe kan een, een, een fabriek die, uh, uh, die een beperkt aantal auto's eruit draait... dit soort bedragen oppoesten? Dat kunnen ze godsom ook alleen. Ja, op een of andere manier hebben ze grote concerns achter zich staan... Ferrari heeft natuurlijk Fiat achter zich en Toyota is groot. Uh, dus daar kwam veel geld vandaan. En je ziet ook dat grote bedrijven er op een gegeven moment ook uitgestapt zijn. Ja, Ferrari natuurlijk niet, want wat is Ferrari zonder race... en wat is Formule 1 zonder Ferrari? Maar Toyota is bijvoorbeeld gestopt. Die zeiden ja, dit kunnen we niet meer verantwoorden. En uh, Honda stapte eruit en Renault stapte eruit... omdat ze gewoon niet meer konden verantwoorden die enorme bedragen. En de Formule 1 heeft toen zelf ook gezegd, we moeten... Uh, minder gaan uitgeven aan de Formule 1. Maar, maar kun je, je uitleggen, als... Koen, waarom het zo exorbitant duur is? Want echt, als je dat hebt over 400, 500 ja, miljoen... Omdat je graag een duizendste sneller wil zijn dan je concurrent. Weet je? Dat, dat, en dat kost geld. Want er moet getest worden, er moet ontwikkeld worden. Er moet, uh... Maar heeft dat te maken met het feit wat je straks uh, zei... Op, in antwoord op mijn vraag... dat auto's eigenlijk in grote lijnen uitontwikkeld zijn? Dus dat het laatste, dat, dat, dat, dat hele kleine verschil... ongelooflijk veel research en development vraagt? Uh, enerzijds wel... Anderzijds is het zo, als je dus nu weer. We willen goedkoper in de Formule 1. En wat gaat Bernie doen? Die zegt: van Nou, weet je wat we doen? We voeren turbomotoren in. En dan moeten al die motorenleveranciers moeten dus nu weer turbomotoren ontwikkelen. Wat denk je dat dat. dat die kost? turbos die waren eruit gegaan? Ja. Ja. Ging te hard. Werd te gevaarlijk. En nu, nu zijn er dan kleinere motoren. Maar weer met turbo erop. ja. Oh, het is een bijzondere wereld. Bizarre wereld, ja. Jus, dankjewel. Wilde je nog wat zeggen of vragen? oh dus is wel weg, helaas, goed. Um, zullen we eens een plaatje gaan draaien? Goed idee. Ach, trouwens, ik Kom straks op. <laughs> ga, even, ga even lekker door. Martin, goedendag Ja, goedenacht. Met Martin Verhaai uit Culemborff. Ik uh, hoorde net uh, de vraag uh, een tijdje eerder over uh, de CVT van DAF... die continu variabele transmissie die in de Formule 1 toegepast zou zijn. En toen zei Koen van uh, nee, die is in de Formule 3 gebruikt. Ja. Ik denk als Koen iets verder in zijn geheugen teruggaat... dat hij weet dat hij inderdaad ook in een Formule 1 auto getest is. Okay. Ik heb dat verhaal namelijk eens uitgezocht... Ik uh, las in Road and Track een uh, heel bekend Amerikaans autotijdschrift. Een stukje over de geschiedenis van de CVT, de continu variabele transmissie. En daarin werd DAF natuurlijk genoemd. En hun uh, experiment in de autosport werd ook genoemd. En dat eindigde eigenlijk met, we weten niet wat er nou eigenlijk van gekomen is. En toen dacht ik, ik zal mij als Nederlands autojournalist en autotechnisch vertaler toch niet overkomen dat ik dat verhaal niet uitgezocht kan krijgen. Kijk. Dus ik ga op internet zoeken, ik zie een foto van die raceauto in het museum. Dus ik bel het DAF Museum in Eindhoven op. En toen kreeg ik te horen, hij is hier even geweest, hij staat nu weer bij VDT in, nou ja, zeg maar in, in, de, in de showroom of zo. Dus VDT gebeld en de juffrouw van de publiciteit die vertelde mij het volgende verhaal. Hij is destijds getest in een Renault Williams Formule ja. 1 auto. Ja. Hij was op een circuit in Engeland... waar hij getest werd door een aankomend Formule 1-coureur... duidelijk sneller dan een handgeschakelde versnellingsbak. Ik meen iets van een seconde per ronde of zo. Dat is echt heel veel. Ja. En hun doel was om de bak twee wedstrijden mee te laten gaan. Dus ik vroeg, is dat ook gelukt uiteindelijk? Ja, dat is uiteindelijk gelukt. Waarom is hij dan nooit in een wedstrijdauto gekomen? Nou, in, in die tijd uh, domineerde Williams al zo'n beetje de Formule 1. Dus toen heeft Bernie Ecclestone... Ik vertel nu haar, verha haar verhaal. Bernie Ecclestone heeft gezegd, jongens, met die bak erin wordt het echt ongelooflijk saai. Williams gaat alles winnen. Dus hij zei tegen de FIA, doe dat ding in de ban, daar mag niet mee gereden worden. Terwijl het wel het plan was van VDT om één jaar exclusief aan Renault Williams te leveren... En daarna in principe aan elk team. Ja. Dus daar okay. iedereen de gebruik van Oké, oké. Okay, okay. Ja, ja, ja. Nu zegt het dat... Uh, nou ja, ik heb heel snel even zitten googlen om te kijken of, uh, of, of uh, uh, uh, uh, ik wat kon vinden. En Martin, je vertelt gewoon precies wat voor mijn neus staat. Wikipedia schrijft inderdaad dat uh, er uh, een unieke uh, versie gemaakt is van de CVT. Speciaal ontwikkeld voor het Williams Renault Formule 1 team. En dat die inderdaad verboden is door de FIA. Uh, dus uh, well done, zou ik zeggen, ja, heel Martin. Ja, goed, heel goed. Goed, ik ik ben zie ben die manier, bak altijd in de Formule 3-auto voor me. Ja, klopt. Die, die is er ook en die ja. staat nog steeds in het museum. Ja, precies. Maar wat, wat, wat denk je Koen, wat zou er gebeurd zijn als die destijds wel toegelaten was? Wat zou er gebeurd zijn met de serieauto's? Zouden we dan nu niet allemaal met een automaat in onze auto rijden? Ja, dat moeten we eigenlijk ook doen, hè? maar ik weet het niet. Het zou kunnen, want, want uh, wat, wat in de race succesvol is, dat. Uh, uh, moet je dat zeggen, dat heeft wel zijn uitstraling op de auto's. Dus in die zin uh, zou, zou dat kunnen, ja. Maar het is wel raar, want het is nu niet de eerste keer in dit gesprek, zou ik maar zeggen, dat dus blijkt dat iets wat, wat beter en sneller is, uh, toch geweigerd wordt. Wat zijn dat voor rare krachten? Ja, ja, nou, meneer Ekkelstroon denkt natuurlijk voornamelijk aan zijn eigen portemonnee. Ja, blijkbaar. Ja. Ja? Ik denk, ja, kijk, weet je, Renault Williams was in die tijd, ik denk dat het begin jaren negentig is geweest, uh, bijzonder dominant. En als ze dan inderdaad met zo'n bak gaan rijden... Ja kijk, op een gegeven moment kijkt er dan niemand meer naar de Formule 1. Weet je? En Bernie moet aan zijn kijkcijfers denken... aan zijn showgehalte van zijn, van zijn circus. Ja, maar het gaat toch ook om het, om het technisch maximaal haalbaar. Het gaat toch om innovatie? Het gaat toch om vooruitlopen? Vooroplopen? Jawel, maar het, ga, het gaat ook om de show en om de spanning. En, uh, en dus, dus moet je uh, de dingen aan banden leggen. Want anders krijg je inderdaad op een gegeven moment... wat ik vertelde over die can autos dan krijg je can autos ja, ja. Martin, ja. snap jij dat? Maar wat was er mis mee met die can Niks, niks. Het fantastisch fantastisch. Alles kon. Ja, natuurlijk. Ja, dat is zijn... hartstikke mooi. Daarom vind ik op dit moment eigenlijk Le Mans, de 24 uur, veel interessanter. Daar gebeuren dingen die ook weer terug kunnen komen in serieauto's. Dat is weer het laboratorium van de weg geworden, terwijl de Formule 1 al zo ver losgezongen is van normale straatauto's. Ja, wat is het laatste wat er vanuit de Formule 1 in de wegauto terechtgekomen is? Ja. Dan moet, moet, je toch moet verder ik nog ver terug gaan, denk ik. moet ik heel ver terug gaan, ja. Nog verder ja, dan die... Dan dan die uh, de turbo, die er nou weer in komt. Ja. Uh, de turbo was er al, daarvoor. Ja, was er ook al. Oh. Nee, nee, nee dat, klopt, dat klopt. Eigenlijk heeft de Formule 1 niet veel voor de straatauto ontwikkeld. En eigenlijk nee. dingen die we in de straatauto kennen... zoals schijfremmen, ruitenwissers, koplampen... allemaal in Le Mans uitgetest. Ja. Maar Le Mans is ook veel meer, dat, zo moet je het ook zien denk ik, het, is een het laboratorium van, uh, van, van de auto-industrie geweest. En dat zou het nog steeds kunnen zijn. Ja. En de Formule 1. Ik denk 1. dat het op dit moment weer is. Ja, daar heb die je denk ik wel gelijk in. Nou, elektrische auto's gaan komen, uh, Nissan mag volgend jaar weer meedoen met die uh, driewielen. Ja, vier die die Delta Deltawing. Ja. De, ja, ik vind het heel interessant wat daar nu gebeurt. Ja, is ook een leuke race om heen te gaan. Prachtig spektakel. Moet je doen. Moet je doen. Ja, ik zal het in gedachten houden. Oké, okay, Martin, dank voor het bellen. Graag gedaan. En als jij meeluistert, opmerkingen hebt... mooie verhalen hebt of vragen hebt... bel ons op 0800-1121. We hebben nog ruim een kwartier de tijd... waarin je naar dit programma kan bellen. 0800-1121. Koen we gaan nu toch maar even muziek... daar ga je stel ik voor. En wel van een Nederlands dames-trio... Dat uh, Zazie heet. Turmion heet het liedje. Turn, turn, turn, me on. Ja, zo, zo is de sport, uh, de Formule 1, de Grand Prix in grote lijnen, natuurlijk ook wel opwindende sport om naar te kijken. Het is ook echt wel een jongetjesding, hè? Ja, ja dat klopt. Ja. Ja, hoewel er ook heel veel vrouwen naar Formule 1 kijken, hoor. maar de eerste keer dat ik met mijn zoon naar het circuit ging, het was een jaar of zeven, gingen we naar Schumacher kijken, die, uh, die op Zandvoort een demo zou geven. En liep naar het circuit toe en hij kijkt rond. Het zijn allemaal mannen. <laughs> dat ja. vond ik zo prachtig. Ja. Nou ja, goed. Ja. In de film zie je ook heel veel vrouwen, maar die, die zijn ook wat eendimensionaal neergezet, want die zijn maar één ja. geïnteresseerd... op de motorkap. Ja. Ja, precies. Op de bitsbush, zou ook maar zeggen. Ja. Um, een luisteraar die belde straks en vroeg hoeveel uh, loopt op één op hoeveel loopt een uh, Formule 1 auto eigenlijk? Poeh. Nou, dat zou ik echt niet kunnen zeggen. Dat uh... Even kijken, ze doen 300, 300 kilometer in een race. En die tank is... Oh, hoe groot is die tank? Ik zou het echt niet weten. Dat, uh, dat is, uh... Ze mogen niet bijtanken? Nee, nee dat is uh, tegenwoordig verboden. Volgens mij 120 liter. Nou, reken dan maar uit. Ja, nou, we hebben... Op... 140 liter. Uh, 1 op 2 of zo, ja, zoiets. Hè? Ja. Ja, dat, ik zou niet weten hoeveel. Maar goed, het sleurt benzine. Ja, zeker maar. Aardige draaikolk in de, in, de, in de slang ja. zijn, zo in de tank. Dat zal ongetwijfeld zo zijn. Uh, uh, iemand anders schreef: um, Kan er niet uh, een recircuit in assen komen, Formule 1? Dat zou kunnen, natuurlijk. Hij, uh, uh, uh, maar ook, er daar, ook daar zullen er enorme aanpassingen gedaan moeten worden aan de baan. Je moet een enorme uitloopstroken hebben. Die zijn volgens mij in assen ook niet allemaal voorradig. Niet helemaal zeker. Maar je hebt ook de infrastructuur er rondom nodig. Je krijgt honderdduizenden mensen. En, en met, met Grand Prix krijg je een veel groter publiek dan wij in Nederland gewend zijn. En ik zie het in Zandvoort. Dat is heel moeilijk om dat allemaal te verstouwen. Ja, dus ook daar groot, is het. is waarschijnlijk niet eens zozeer het uh, circuit, maar wel uh, de hoeveelheid geld die een land mee moet nemen. Ik denk het wel. Ja, voor, voor, om een Grand Prix te organiseren, moet je zo'n uh, zo enorme zakcent op tafel leggen voor Bernie. Uh, en je moet zoveel aanpassingen doen aan aan je circuit en aan de omgeving. Hoe diep Dat zijn de we... zakken van meneer Eckelstone eigenlijk? Nou, die zal wel in de, de quote 1 staan, denk ik. Die, uh, ja, die heeft enorm veel verdiend, ja. Het is zijn nou. privéfeestje? Nou, zijn privéfeestje... Ja, kijk, hij heeft het ook groot gemaakt. Hij heeft het ook wel... met een bare hands heeft hij het wel uit klei getrokken. Uh, hij ging op een gegeven moment aan het eind van de pitstraat staan... als er iets niet deugt, en dan zeiden we rijden niet... En dan net zo lang tot het wel geregeld ja, werd. Dus ik ken wel meer voorbeelden van mensen die iets heel groot maken... maar het vervolgens ook weer tot de grond af weten te branden. Kapot weten te maken. Um, nou, Bernie houdt wel stand, ja. Iedereen houdt zijn hart ook vast... van wat gebeurt er nou straks als Bernie er niet meer is. Maar Want het, het is, is allemaal van hem, toch? Nou, het is van hem, ja. Hij heeft de rechten. Hij heeft de commerciële rechten. Uh, hij, maar hij... is toch Koen doodeng? Alles in handen van een man. Die bepaalt waar er gereden wordt, onder wat voor condities. Hoeveel het moet gaan kosten. Um, Met hem moet je handelen, ja. Ja, ja. Maar een gevoeglijk deel van wat dat moet kosten verdwijnt dus ook in zijn zakken? Waarschijnlijk wel. Hij is dat in allerlei uh, duistere holdings en bv'tjes allemaal versleuteld. Maar uh, ja, dat klopt. Dan vraag ja. ik nog één keer, hoe diep zijn de zakken van meneer Ecclestone? Ik, hoorde, ik hoor galm, hoor ik dat? <laughs> Heel diep. Ja. Maar is het ook zo dat iedereen eigenlijk een beetje siddert voor die man? Nee, dat, ja, misschien, ik weet het niet. Hij is wel heel belangrijk. Je moet hem altijd een vriend houden. Ja, heel... zijn. Uh, nou, ik ken hem niet. En, uh, dus, uh, hij hij hoort niet op mijn vriendenkring. Maar als je Bernie interviewt op het circuit... dan geeft hij altijd van die cryptische antwoorden. Hij geeft eigenlijk nooit antwoorden. Het is een hele, heel raar type. Maar coureurs lopen met hem weg. Als iets geregeld moet worden, Bernie regelt het. Je de handdruk is genoeg. Net weer een nieuw boek geschreven. Pole Position heet dat. De tien grootste wereldkampioenen uit de Formule 1. Heb jij ja. een rijtje gezet? Um, ik ben heel benieuwd, want we hebben natuurlijk de hele avond over de film Rush, die vandaag in première is gegaan in Nederland. Um, hoe hoog. Laten we beginnen met, met, met James Hunt. Staat hij erin? Ja. Nee. James Hunt behoort voor mij niet tot de tien grootste wereldkampioenen. Want? Ik heb gekozen, ik heb tien wereldkampioenen uit de geschiedenis van de Formule 1 gekozen, uh, die ik het grootst vind, omdat zij iets aan de sport toevoegen. Zij maken, uh, leggen de lat hoger. Zij doen dingen die nog niet bedacht zijn. Of ze, ze maken rare zijsprongen. Of ze, ze, ze, uh, ja, ze leggen de lat hoger. Dat is eigenlijk het beste, de beste uitdrukking. En dat zag je dus met Lauda. Wat ik er straks vertelde. Van dat hij ging eindeloos ging testen en de auto analyseren. Is hij dus wel een van de grootste kampioenen. Maar Hunt is één keer kampioen geweest. En daarna ten onder gegaan. Dus komt hij jouw boek niet voor? Nee, nee, nee. nee. Uh, en Lauda is wel een grote kampioen, zeg ja. je. En uh, Waar staat hij? Hij, aan het eind van het boek heb ik ze ook met elkaar vergeleken. Ik heb ze eerst alle tien in chronologie gegeven. Omdat ik dan ook mooi een verhaal van de geschiedenis van de Formule 1 kan vertellen. En aan het eind dacht ik, ja, ik moet ze natuurlijk toch even met elkaar vergelijken. Dan gaat dat ook meer op gevoel. En dan staat Lau daar bovenaan. Ik vind dat een heel groot kampioen. Omdat hij uh, de eerste was die echt helemaal in die auto dook. En in het team dook en als een soort teammanager optrad. Uh, een soort, soort uh, Schumacher, maar dan ver uh, voor zijn tijd. Uh, iedereen op de juiste plaats wist te zetten. De auto sneller maakte. En bovendien leefde hij dan ook nog in die tijd... dat uh, die auto's bijzonder gevaarlijk waren. Als hij dat ongeluk niet had gehad... zou het best eens kunnen zijn dat hij vijf keer kampioen was geworden met Ferrari. Want dat hele team in zijn hand. En ja. hij was echt de snelste en de beste op dat moment. Is uiteindelijk een tijdje uh, een paar jaar weg geweest en weer teruggekomen. En ook verdraaid als het niet waar was, won weer. Ook dat voegt wat toe aan zijn eh, grote status als kampioen... dat hij een comeback heeft gemaakt die wel is gelukt. Hij kwam terug in de Formule 1. Het eerste wat hij deed was een rijderstaking organiseren. En, en ik zei straks, hé, die rijders vormen nooit één front. Toen wel. Ze zijn allemaal in een hotel opgesloten... op bevel van Niki Lauda. En ze hebben net zo lang gestaakt tot ze hun zin kregen... over bepaalde contractzaken. Maar ging het over? Die... Ja, de, de, de, de, de, de FIA, geloof ik, wilde een bepaald soort contract met de coureurs afsluiten. Waardoor ze eigenlijk een soort slaaf werden van de teams waarvoor ze reden. En dat wilden ze niet. En dat is uiteindelijk ook niet doorgegaan. En Lauder kwam terug en hij begon ook meteen weer te winnen. En hij begon het McLaren-team waar hij instapte ook meteen weer te hervormen. Hij zei tegen Ron Dennis: Ja, leuk die Porsche-motoren, maar die moeten we wel dit jaar hebben. Nee, nee, nee, nee, volgend jaar. Nee, dit jaar, want anders gaat het niet goed. En dat is gebeurd. En, en Nicky Lauder, een andere stap die hij als groot kampioen heeft gezet... heel belangrijk ook, is het salaris. Nicky Lauder kwam terug en kwam bij McLaren aan tafel zitten. Ja, ik wil weer rijden. Ja, prima. Maar ja, we weten niet, uh, wat gaan we je betalen? We weten natuurlijk niet of je nog wel snel bent. Toen zei Nicky Lauder, ik wil 2 miljoen hebben. Dan geef je me 1, 1 dollar voor het rijden... en 19 miljoen voor mijn personality. Ja, het kwartje viel en ze hebben het betaald. Is dat veel, 2 miljoen in die wereld? In, nou, kijk, James Hunt, die reed in 1976 voor 50.000 pond ongeveer. Dat is dan een schijntje natuurlijk. En Lauda wist gewoon van, ik ben een superster, ik ben belangrijk voor de Formule 1. Ik kan het bedrag wel wat verhogen, want ze hebben mij nodig. Dus hij was ook de eerste die enorme grote stappen zette in het salaris. Wat was verdienst van Vettel uh, nu? Mm, nou dat is niet zo heel. Uh, de, de, de, de Raikkonen en, zo en Alonso verdienen meer. Maar die verdienen wel een 40 miljoen volgens mij hoor. Zo. Ja. ja, dat zijn uitzonderlijke talenten. Die kunnen iets extra's aan de, aan de auto toevoegen. Uh, want Dennis heeft het ook ooit gezegd: dus het goedkoopste manier om je auto sneller te maken is toch een snelle coureur. Goed. We hebben uh, Henk van de Veen aan de lijn. Henk, goedenavond. Ja, dag. Het kwam net al even voorbij. Het is nog niet zo lang geleden dat die Formule 1 veel meer een wedstrijden waren tussen ook auto merken Ferrari, Mercedes, Renault. Ik noem er even een paar. En ik wil zo graag van die meneer in de studio weten heeft hij ook een favoriet merk? Koen Vergeer. Geweldig. Heb ik een favoriet merk? Nou weet je, ik vind Ferrari een prachtig merk, maar Ferrari werd een beetje bedorven door Schumacher die won te veel. En daar was ik dus niet zo'n fan van. Uh, maar dit jaar komt Kimi Rijkonen in de Ferrari rijden. En nu zeg ik ook tegen mijn kinderen van... nu kan ik eindelijk weer een keer voor Ferrari zijn. Dus uh, dat is een prachtig team met een enorme historie. Als er wat historie aan zit, vind ik dat wel erg mooi. Dus, maar ik heb niet uh, een specifiek favoriet merk. Ik vind Lotus ook erg leuk. Omdat ze ook weer in die zwart-gouden auto's rijden. Dat vind ik mooi. Um, ja. Nee, dat, dat, dat, ik kan niet zeggen dat ik nou echt één superfavoriet heb dat wou ik weten, meneer. Nou, oké. Okay. Bedankt. Dag, meneer Van der Veen. Dag. Dank u wel. Dank voor het bellen. Um, Mathieu, nog even. Ja, goedenag, goedenacht eigenlijk. Ja, want jij hebt uh, de film gezien, begrijp ik. Net als wij, maar jij hebt ja. hem vandaag gezien. Ik uh, was eigenlijk uh, vanavond om tien over half tien was de première in Hoogdorp. En daar zijn wij even geweest kijken. En, uh, nou, het was echt een fantastische uh, ja. film, vooral omdat... Ja, Lauda is eigenlijk voor mij vanaf 1975 al mijn uh, jeugdheld eigenlijk uh, geweest. <laughs> en uh, ja, daar volg ik eigenlijk nog alles van. Als ik iets van hem tegenkom, dan uh, moet ik het weten of ik moet lezen. En uh, ik heb me vroeger zelf, ik heb dat ook al een keertje naar de Formule geschreven... dat ik me een keer heb opgesloten in een televisiehockey boven het uh, circuit. Yeah. Ja. Omdat yeah. ik hem toch een keertje van dichtbij wilde zien. Het was een uh, jongetje van een jaar of 14. Ik dacht van, uh, dat, uh, die moet ik van dichtbij en Dan moet ik een handtekening van hebben. Dat dus, uh, is gelukt. Ik ben toch op het knie gebleven. Ja, <laughs> en is, is gelukt. Van de, van de training en uh, opgeloten s'nachts. Heb je de handtekening gekregen? Ja, uiteraard ook. Ah, ja, heel goed. En die heb je nog steeds? Die heb ik nog steeds, ja. Wat, wat maakt, uh, wat maakt een Laura voor jou zo'n uh, zo zo zo zo superheld? Nou, ik heb eigenlijk toen dat bericht uh, uiteindelijk in de, de krant kwam dat hij het uh, zware ongeluk uh, eigenlijk uh, had meegemaakt, uh, ben ik dat constant gaan volgen van hoofd. had hij zich nog die uh, maar nog herstellen? Of, uh, of uh, weet hij dit wel? En daar ben ik zo ingedoken dat uh, ja, vanaf dat moment uh, ben ik me eigenlijk uh, constant blijven volgen. Ja. Tot aan. Uh, de vliegtuigmaatschappij en alles wat hij daarna gedaan heeft aan toe. ja. ja. De, de come back en alles. En, ja. Ja. Koen, hij, zakelijk heeft hij het goed gedaan, denk ik. Ja. Want, uh, Lauda R heeft hij eerst verkocht. Ja, ja, dus hij heeft weer een vliegmaatschappij opgericht. heeft hij ook weer verkocht. Hij is wel als directeur steeds ontslagen. Dus uh, oh. op een of andere liep het niet altijd even, even soepel. Uh. Hij had toch meer verstand van andere dingen. Ja, dat zeker. Ja, dat denk ik wel. Een, een, ja, een echte directeur is het denk ik niet, nee. Oké, okay. dan moet je misschien weer een teamplayer voor zijn... en dat vergt weer andere capaciteit. Ja, nou ja, ja, ja. Misschien, ik weet het niet. Ja, hij is wel een teamplayer, hoor. Dat toch wel. Ah. Goed, Mathieu, hartelijk dank. Ja, graag gedaan. Dank voor het bellen. Dankjewel. je hebt, Je hebt nooit in zo'n ding gezeten, trouwens? Nee, nee, nee. nee. Ja, je hebt van die twee zitters... maar dan zit je een beetje geblindeerd achterin. Dus ik, ik weet niet of dat nou zo'n sensatie is. Maar zelfs daar heb je nooit in gezeten? Nee, nee, nee. Wil je dat niet? Uh, nou, dat is. Uh, ja, als ze me zou vragen, zou ik het doen. Maar. Dat uh, is nou, niet iets waar ik naar uitkijk. Ik wat zou er uh, gebeuren als je zouden vragen. en je zou in zo'n Formule 1-wagen uh, over een circuit mogen rijden. en maar dan wel op zijn tante bedjes, zeg maar. niet al te hard? Zou leuk zijn. Lekker dat gewoon horen. dat zou wel uh, interessant zijn, ja. Nou, wat gebeurt er met een auto als je dat doet? Met een auto? Zo'n die... auto? Zo'n auto, ja. Die, die auto die kun je eigenlijk niet langzaam rijden. Ja, dat is een. Uh, op zijn tante bedjes, dan, uh, dan, dan, dan wil die eigenlijk niet meer. De auto's zijn gemaakt om heel erg hard mee te rijden. Zo hard mogelijk eigenlijk. Ja, dat ga ik toch echt niet proberen. <laughs> uh, maar, maar op het moment dat je, dat je daar uh, half gas mee zou rijden... Uh, en, en dan dat wil zeggen, een, een tuttig 150 km per uur, zoiets? Zeg maar. dat, dat, is, uh, dat is in Le Mans gebeurd met, uh, met Audi's... die op een gegeven moment uh, in de regen moesten rijden. In 2001, geloof ik. was ook zo'n race. En op een gegeven moment functioneerde alles in één keer niet meer aan die auto's. Terwijl ze altijd uh, perfect liepen. En de coureurs kwamen eruit en die zeiden ook tegen mij... ja, we moeten half rijden op het recht. En daar zijn ze echt niet voor gemaakt. Ja. Ze marcheerden dus niet meer zoals ze wilden. Maar dan krijg je problemen met de motor? Krijg je problemen met, met de Met schakelen, de met, met, met, met versnellingsbak, van alles en nog wat. Ja, banden weet ik niet, want dat waren regenbanden. Die, die, die trekken dat wel. Maar het was meer het motormanagement, de motor van binnen. Ik weet ook niet, dus zo technisch ben ik ook niet. Het moet allemaal janken het moet allemaal hard. Ja. als werkt het niet. Drive in anger, zoals de Engels zeggen. Koen Vergeer, we zijn het einde gekomen van twee uur Salonen. Heel hartelijk dank voor jouw aanwezigheid. Graag gedaan. Veel dank. Paul Position heet jouw nieuwe boek. Dank dat je hier was. En nou, veel plezier nog met alle racen die je gaat volgen. Over een uur kunnen we kijken naar de vrije training van de Grand Prix van Korea. En dat ga je doen ook? Nou nee, ik ga slapen. Oh, <laughs> ik ook <schrok> al. <laughs> Zometeen op deze zender kunt u luisteren naar nachtzuster Astrid de Jong van Onboet Max. Um, en morgen is kaas doen en de weer Klaas Drupsteen zit dan op deze stoel... en praat met Henk Brinkhuis, directeur van het Koninklijke Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee... Een instelling die deze deur ook de deur opent tijdens de week van, het week, uh, weekend van de wetenschap. Oh, zeg. Dank voor het luisteren. Ik heb de hele wereld onder mijn knop, maar weet niet eens wie hier naast me woont. NCRV.